Goedemiddag, ik ben Hanneke, dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer houdt natuurgebieden extra in de gaten voor mogelijke natuurbranden. De komende weken stijgen de temperaturen, wordt er nauwelijks regen verwacht en er staat voortdurend een windje. En dat is de perfecte cocktail voor branden in de natuur. De brandweer heeft extra wagens klaarstaan om snel in te kunnen grijpen. En ook zijn open vuren, zoals een barbecue of een houtkorf, in vrijwel alle natuurgebieden verboden. En de warmte de komende dagen zorgt ook voor uitdagingen op festivals. De organisaties bereiden zich daarom voor. Op Best Kept Secret wordt er dit weekend gezorgd voor gratis water en zonnebrand. Zondag treedt Bruce Springsteen op in Landgraaf. De organisatie achter het concert, Mojo, fixt daar extra schaduwplekken. Slachtofferhulp in Rotterdam ziet steeds meer mensen langskomen... die last hebben van alle explosies in de stad. Omwonenden zijn vaak na zo'n knal wekenlang gestrest. Denk hierbij aan uh, onrustig slapen, flashbacks, uh, kortlontje, uh, nachtmerries. Dit jaar zijn er al meer dan 60 explosies in de stad geweest. Waarschijnlijk zitten drugsbendes daarachter. De politie in Rotterdam doet er intussen alles aan om de aanslagen te stoppen. Maar toch vinden ze nog regelmatig plaats. En kinderen van onder de vijf in de Amerikaanse staat Californië krijgen een speciaal pakketje door de bus. Een gratis boek. Dat komt allemaal door een actie van Dolly Parton. De zangeres zit zich al jaren in om lage tegen te gaan. Dat doet ze als eerbetoon aan haar vader, die niet kon lezen en schrijven. My vader to to really so my, my Haar vader is super trots op de actie, zegt ze. Door de plannen van Dolly zijn er al 200 miljoen boeken uitgedeeld aan kinderen. Het weer voor van vandaag, wolken en zon vanmiddag in het zuiden op een buitje. Het wordt 15 tot 19 graden aan zee tot 24 in het binnenland. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A10 vanuit het Watergafsmeer naar Knooppunten Nieuwe meer bij Amsterdam Hemhavens. 2 kilometer met nog geen 10 minuten vertraging en 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Huizen vanwege een politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is zin in ZFM. Wet ZF nu ZFM luncht. Meer luister, plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM.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 Het Juttersmuseum is een kleinschalig en wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. De vaste openingstijden zijn woensdag van half twee tot vier, zaterdag en zondag van twaalf tot vier. Het museum ontvangt graag schoolgroepen en verjaardagspartijtjes buiten de openingstijden. Afhankelijk van de leeftijd bestaat zijn bezoek meestal uit vijftien minuten rondkijken en of vijfenveertig minuten Juttersverhalen.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 Situation is so different now. I can't get by if we're not together. Ooh, can't you see, girl? I want you now, and forever. Close. Z or not to Z, there is no question. ZFM. Achterin volgens Forner met You Don't Wanna Live Without You, gevolgd door Randy Crawford One Day I Fly Away. Yesterday, yesterday, yesterday. Simply Red is een Britse band bestaande uit leadzanger Mick Hucknell en verschillende achtergrondmuzici. De groep werd midden in de jaren 80 opgericht en scoorde wereldwijd vele hits.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 We've been together It should be so easy Ik ben in love with you. I am in love with you. Dit was Longer van Den Vogelberg, de Crea A Plus Club. Donderdag van half twee tot vier uur. Samen creatief aan de slag.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 We waren en volgens Keep on Loving You van Rio Speedwagon en Old and Wise van de Alan Parsett Project. Love.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 in the corner of the room everything's reminding me of you nursing an empty bottle and telling myself you're happy